Twitterhuis publiceert waarschijnlijk nog deze week een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de vermoedelijke gifgasaanval van 21 augustus op een buitenwijk van Damascus. De schattingen over het aantal doden variëren van enkele honderden tot meer dan duizend. Het energieakkoord moet volgens de ontwerpers 15.000 extra banen opleveren. En elk jaar moet in Nederland 1,5 procent meer energie worden bespaard. Veel kolencentrales moeten dicht en in plaats daarvan moeten er onder meer windmolens worden gebouwd. Het bouwen en onderhoud van milieuvriendelijke energieopwekkers levert veel werkgelegenheid op. De provincies Gelderland en Overijssel willen 140 miljoen euro betalen... om de A1 tussen Apeldoorn en Azelo al in 2017 te verbreden. De knelpunten op de A1 worden volgens de provincies opgelost... met een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Apeldoorn en Deventer komen twee keer vier rijstroken... en tussen Deventer en Azelo twee keer drie rijstroken. Minister Schulz van Hagen neemt zo snel mogelijk een beslissing... over de versnelde aanleg. De Belgische supermarktketen Match heeft alle zakjes Veldsla en Rucola uit de schappen laten halen. Het gebeurde nadat een student in Leuven een kikker in een zakje salade van Match had gevonden. De student zat te eten toen er plotseling een klein kikkertje uit de sla op zijn bord sprong. Supermarktketen Match gaat onderzoeken hoe het mogelijk is dat er een levende kikker in hun verpakking terecht is gekomen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Er kan nevel of een mistbank ontstaan. Het koelt af tot minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon. Maar er zijn ook stapelwolken en misschien dat er inwaarts een bui valt. Het wordt morgen rond de 23 graden. Donderdag en vrijdag is het ook nog tamelijk zonnig en meest droog zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Bram van Ooyek in de studio. Goedenavond. Dag, hallo. Fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Een spannende week voor u zo aan het eind van het reces. Uh, want u moet aan de bak. Er moet worden gepraat over Syrië. Ja. Maar u was al niet helemaal met vakantie, hè? Nee, ik ben al een tijdje terug. Ja, u was bezig met een tour. En over die tour door Nederland gaan we het ook hebben. Ja. Nog even een vraagje. Liever je of liever u? Ik vind je prima. Je, ja. je, je, je en doen? Bram? Nee, Dat klinkt het gek. Ja. Ja. Je, en dan... je en u. Nee, je en meneer <laughs> Van Ooyek. Je. je mag het zelf weten. We proberen je. Oké, okay, okay, hoe doe je komen. best. Uh, goed, goed dat je er bent, in ieder geval. En het is dinsdag, het betekent dat onze entertainmentman Mark Koster is. En we hebben het um, laatst hadden we het over de, de, de dochter van Berlusconi, waar je al zo'n beetje half verliefd op was. Maar, ja, maar weet vanavond? De, ja, het is Amerikaans, Calvinistisch. En ze heeft 300 miljoen op de bank. En ze is, denk ik, de hardst werkende vrouw ter wereld. Ze heeft jarenlang vier uur per, uh, maar 4 uur per nacht geslapen. En in die tijd heeft ze Google grootgemaakt. gemaakt. En nu is ze overgelopen. Vorig jaar al naar Yahoo. En nu is Yahoo Google voorbij. Dus dit is Dankzij eigenlijk... haar. Dankzij, dus... dankzij, dankzij haar. Natuurlijk ja. alleen ja. dankzij haar. Je vindt maar het ook het... heel knap gewoon, toch? Nou ja, jongens, ik zou ze even op internet. kijken. Het is een blondine. Iets te klein voor mij, maar wel. En ze is ook best wel een beetje koud en calculerend. Maar ze is Heerlijk. waanzinnig leuk. Ja. Melissa Meijer. Melissa Meijer. Zometeen meer over haar. Juist. En mee twitteren kan uiteraard. Hashtag Today. We hebben het even over de muziekindustrie. Want door de populariteit van uh, streamingmuziekdiensten... zoals bijvoorbeeld Spotify... zijn de inkomsten van Nederlandse platenmaatschappijen voor het eerst in twaalf jaar weer gegroeid. Dat nieuws uh, kwam vandaag naar buiten. En dus zou je denken, misschien een beetje hoop aan de horizon... voor muzikanten. Maar, er is een grote... maar ondertussen blijft de groei in Nederland wel behoorlijk achter... bij die in uh, vergelijkbare landen. Olaf van Haperen, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Advocaat, intellectueel eigendomsrecht en columnist voor 925.nl. Um, Jij ja, weet hoe dat zit. Uh, maar eerst even uh, het goede nieuws. Je zou denken, nou, er wordt weer verdiend aan muziek. Dus platenmaatschappijen doen hun best weer. Ja, tijd voor een feestje, zou ja. je zeggen. Maar als je het vergelijkt met de rest van Europa, dan is het nog wel redelijk droevig hoor. Maar eerst heel even over die, over die platenmaatschappij. Werken die harder voor hun artiesten en zijn daarom de inkomsten hoger? Nee, zo zit het niet, hè? Nee. De platenmaatschappijen hebben zich natuurlijk jaren verzet tegen al die streamingdiensten die ze als bedreigend zagen. En ja. nou, nu gaan ze eigenlijk uh, contrekeur uh, overstag. en, en dan gaan ze er nog aan verdienen ook. Oftewel, de band zit er nu op Spotify en daar vang je gewoon als platenmaatschappij ja, je geld van precies. en daar hoef je helemaal niet voor te doen. Ja, dat Zo zit het. Ja. Ja, nou lijkt het dus op zich goed nieuws, want nou ja, platenmaatschappijen doen het weer ietsje beter. Dat geld vloeit misschien wellicht een beetje terug naar de artiest. Maar het rare is dus dat uh, um, de verdiensten in Nederland... enorm achterblijven bij andere landen. Hoe komt dat? Ja, nou kijk... Er is eigenlijk maar één, één verklaring voor. En dat is dat we in Nederland al heel vroeg... een enorme uh, uh, cover hadden van, van internet. En in Nederland is het dan bovendien ook nog eens volstrekt legaal... om illegale content te downloaden. En ja, dat is een soort nationale hobby geworden... En het is, het is heel moeilijk om mensen in Nederland, uitgerekend in Nederland... waar het wel legaal is, in tegenstelling tot veel andere Europese landen... om die te gaan verleiden, om er ook voor te gaan betalen. Oftewel, we zitten wel op Spotify, maar, in, uh, nee, maar het kost er bijvoorbeeld niet. Ja, ik, oh, ik, ik jij vind wel? Spot, ja. Spotify fantastisch. Ja, ik ook. Nee, ik dat, ook. Ik, maar ja. is maar, maar niet genoeg toch? dus. Daar komt het op neer Olaf. Nee, dat, dat, ja. dat, dat, dat klopt. Ik, ik denk dat de Spotify is ontzettend aan het groeien. Maar als je ziet ook... Hè, er zijn laatst onderzoeken geweest van zowel de, de UVA als de Universiteit van Tilburg. Hoe ontzettend veel er nog gedownload wordt. Ondanks allerlei blokkade, pogingen die helemaal niets uitwerken. Uh, die helemaal geen, geen effect hebben. Ja. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het Nederlanders zo verzot zijn op downloaden? Ja, ja het is legaal. Hè. Het is. Het is de afgelopen half jaar is er zelfs een hobby van politici geweest om te zeggen dat het, het illegaal downloaden, uh, altijd dat het downloaden van illegale content vooral moest blijven. Bram van O. Je ja, zit hier aan de tafel. Ik, uh, ik schrik me rot. Ja, ja, ja, ik, ik kan natuurlijk zeggen, politici krijgen altijd overal de schuld van. Maar ik ben het niet geweest in ieder geval. Want nou, ik, ik wist het niet. Maar ik vind het ook heel slecht dat je dat. Uh, die, die, dat moet natuurlijk wel, dat dat, dat, dat, dat wat eigenlijk illegaal zou moeten zijn, uh, legaal is. Ik koop overigens nog gewoon cd's, maar dat is misschien wel heel erg Wees, de laatste daar, Magikane. Ja, nou ja, bijna wel. Ja, er we komen steeds minder winkels hè, waar dat nog kan. Ja. Nou, maar het blijft, het blijft natuurlijk raar. Weet je. Met, met het downloaden van illegale content eigen je iets toe. Ga je iets gebruiken wat van ander is ja. zonder ervoor te Tuurlijk. betalen. Ah, ja. maar en, toch, en toch is het legaal. ja Maar Spotify groeit ook in Nederland. En ook andere ja. muziekdiensten. Um, en, en dat is dus fijn voor de artiesten, want daar verdienen ze wel aan. Dus je zou kunnen zeggen, misschien platenmaatschappijen en artiesten zijn op een langzame weg terug? Absoluut. Absoluut, ze zullen dit moeten omarmen. Want dit is de enige manier waarop ze nog geld kunnen verdienen. Al met al toch redelijk goed nieuws dus. Ja. Goed, mooi. Dan houden we het daarbij. Alle van Haperen, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Mijn interoman Rolof de Vries. Ram van Ooijk, bijna elf maanden is hij nu de grote leider van GroenLinks in de Tweede Kamer. En dat is een verantwoordelijke baan, want dan heb je toch drie mensen onder je. Maar toch lijken veel mensen hem nog niet te kennen. De satirische zijn de speld illustreerde dat wel treffend met het volgende bericht. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks vraagt opheldering... over de identiteit van haar eigen fractievoorzitter. Kamerlid Jesse Klaver zegt geen idee te hebben wie de man is... die sinds het vertrek van Jolande Sap de leiding heeft bij zijn partij. Straks gaan we het hier hebben over duurzame initiatieven in Syrië. Maar eerst gaan we die naamsbekendheid een beetje opjoeksen door de mens van Ooyek iets beter te leren kennen. Ik heb daarvoor mijn molen der clichés uh, meegenomen. Die staat naast je. Ik heb tien clichés hier op mijn papier... Uh, waarvan ik denk dat je ze gaat beamen. Dus help me een beetje. Hè. We doen er drie. En ik hoor graag uh, uh, of je herkent in de, in de stelling die ik voorlees. Uh, zet de molen in beweging. En dan? Ja, daar komt ie. Oh, oh ja, dat is hij al. En dan zeg ik het nummer. Ja. Dat is B7. 7. Dat is de... Het cliché: ik ben niet zo van het uitgaan, maar lekker uitwaaien tijdens Oerol met een linnen tasje om de schouder. Dat vind ik altijd <laughs> schitterend. Nee, ik ben nog nooit op Oerol geweest. Echt? Uh, nee, echt niet. Ja, wat erg hè? Ja. Het, zou, het was meest heel erg leuk overigens, Oerol. Dus uh, als dat het cliché zou zijn. Is het heel erg? Is het heel erg? Ik ben, muziek ben muziek er in ieder geval nog nooit geweest. Okay. Ik hou wel van uitgaan. Dus, ja. nee, maar dus, waar, waar dan naartoe? Nou, ik ga naar muziek, ik woon in uh, Den Haag. Uh, dus ik hoop nu, nu die artiesten wat meer verdienen aan die uh, download. Dat de concerten dan weer wat goedkoper worden. Hè? Want die zijn ontzettend, uh, ontzettend duur geworden. En afgelopen wat voor muziek? Jaren. Ja, ik hou van heel veel verschillende muziek. Ik ben net in. Uh, in, in, in uh, ik hou van sol en ik hou van blues en ik hou van heel veel dingen. Oh, dit ik zijn ik hou puntjes. Van... dit zijn puntjes op de clichémeter. Op de, op de, op de ja, oh, in de, de, goede oh, de goede zin. In de goede ja. zin. Oh, God, wat We gaan naar op... de twee. Geen linnetasje. Het linnetasje. Uh, dat heb ik soms wel, ja. Ja, nu, ja. ja dat heb ik. Ja, oh ja, dat zat al Eerlijk gezegd, ja, je loopt wel eens met een tasje Maar zijn ja. er altijd mensen die me onmiddellijk waarschuwen... dat dat niet cliché bevestigend is. Ja, is, is dat ja, dat ja, niet ja, wel. Nee, dat klopt. Maar ja, ja, dat heeft het ook linde ook tasje's hoor. oh gelukkig aan. Het is weer hip, hè? Dus kan ik nog een keer? het snel doen? Dan hebben we het gehaald. dat is het zo een. Nou ja, tot nu toe. Vier. B4. vier de volgende is dan nummer vier. Ook binnen mijn gezin hebben ze wel eens moeite mijn naam en gezicht te onthouden. Ze weten altijd wel meteen wie Tovic Dibi is. Ja, dat laatste weten ze met. Dat is wel waar. Ze weten altijd meteen wie Tovic Dibi is. Nee, maar ze kennen me goed, hoor. Is er een... ja, vind je het vervelend mee. dat niet iedereen weet wie Bram van Oorjek is? Of... Uh, nee, dat vind ik niet vervelend. Ik, vind het wel, uh, ik ben dan blij als je dan een stukje voorleest uit de speld... Dan denk ik, ach, dat stukje is inmiddels van die elf maanden... Dat ik er nu ben, is dat stukje in de speld al zeven, acht maanden geleden. Dus ja. dat, daar voel ik me lang niet meer door aangesproken. Maar een paar maanden weet iedereen wie Bram van Ooyek is. Precies, zo is het, ja. Laten we naar de laatste Bijna gang. iedereen hopen. Nog eentje. Nog één. Nog, eentje. Nog, een, Nog, een, Nog een. ja. Sorry. Ja joh, ja. we zitten er zo in op dat ik het helemaal vergeten <laughs> om leuk, te hè? draaien. Eén. Nummer één. Ah, dat is uh, de bovenste, dat zal je niet verbazen. Nee, ja. <laughs> ik ben een tussenpaus, maar dat betekent niet dat ik geen gezag heb binnen mijn partij. Nobody fucks with Bram van Oorik. Ja, ik ben geen tussenpaus, nee. Huh? Ik, heb, ik, heb daar, ik, wel eens, ik heb daar zelf misschien wel een klein beetje uh, schuld aan... dat mensen dat wel eens denken, maar dat, uh, ik heb wel zoiets gezegd. Je moet als politicus nooit twijfelen over dingen. Je moet altijd onmiddellijk zeggen... nee, ik ben geen tussenpaus. Brand van ik wordt lijsttrekker en bij verkiezingen, René weer. Ja, dat is, ik ben geen tussenpaus, dus... Uh, ja, dat nemen we dan als een jaar. Nou, heel goed, 7,6 op de cliché-meter. Dus tussen... Ik zou maar een 10, volgens mij, hoor. Nee, ja, ja, ja, ja. Maar is het ja. oog, is goed, ja, oog is goed of volg oog is goed? Ja, volg is ja, goed. dat is ja, de de de front aan, En de luisteraar, op straat. wat een om. eer. Ja, dankjewel. Ik gooi zo weer terug. Goed, even naar het <laughs> nieuws van vandaag. Uh, uh, Tussenpauze, nee. Dan zou ik denken, met al het nieuws over de bezuinigingen, ze zijn eruit. Dan ben je dus meteen gebeld door minister Dijsselbloem. Nou, vandaag was ik op uh, tournee door Nederland, dus ik ben vandaag niet gebeld. Maar we praten heel vaak uh, met het kabinet. Hè? We hebben pas eens een keer op een rijtje gezet uh, uit onze eigen agenda. Nou, toen kwamen we ver boven de twintig het aantal gesprekken... wat we de afgelopen maanden alleen nog maar GroenLinks... Hè? het kabinet hebben gehad, dus uh, ja. we bellen wel eens. Ja. Maar nu spant het erom, ja. nu, met het nieuws van vandaag, ja. ze zijn eruit. De coalitie uh, ja. heeft een uh, <coughs> akkoord bereikt. Um, ze hebben nu, nu hebben ze je nodig. Ja, maar nu heeft het kabinet heeft eigenlijk gezegd... van, het heeft op dit moment niet zoveel zin om te praten met de oppositie... want die stellen te veel eisen. Dat is ook zo, we stellen heel veel eisen. We vinden het kabinetsbeleid slecht. Hè, dus we willen dat er minder bezuinigd wordt... en meer aan de weggelegenheid wordt gedaan. Wij vinden het heel belangrijk dat er meer aan, aan milieu en duurzaamheid wordt gedaan... Dus het kabinet zegt, ja, we kunnen daar niet aan tegemoetkomen. Dus het heeft niet zoveel zin om met jullie op dit moment uh, te praten. Dus we zien wel waar het schip uh, strandt. We doen dat allemaal naar de Eerste Kamer. En dan, houden, oe, dan hopen we maar dat het niet in ons gezicht uh, ontploft. Dus dat niet... is Dijsselbloem, die heeft die strategie nu. Ja. Dus je verwacht ook niet in de komende weken voor Prinsjesdag... Over de ja, begroting, dat is, dat nee, ik denk, ja, je weet het nooit... maar ik denk niet dat ze voor, de, voor Prinsjesdag nog gaan bellen over de begroting. Misschien dat we over andere dingen... Weet je wat, wat ik al zeg, we praten er regelmatig... Wat praat je dan over? Als ja, je die niet nodig hebben, ja, het is leuk, maar... Nou ja, kijk, het kabinet heeft natuurlijk uiteindelijk wel... Een deel van de oppositie nodig in de Eerste Kamer. Ja. Ze, zullen toch dus, ze, ze hebben er wel veel belang bij om de relaties met de oppositie goed te houden. Een soort sfeerbeheer is het? En wij, ja, nou ja, tot nu toe wel, want die gesprekken hebben we nog niks opgeleverd. Dus het zijn inderdaad. Zo maar twintig gesprekken sfeerbeheer? Zeker, ja. ik, ik, ik, ik zet mij zo'n sfeertje neer in anderhalf gesprekken, dan is het ja, wel klaar. Het is heel snel, de snel ja, de sfeer en de, de ene staat beter in <laughs> dan de andere. Nee, op een gegeven moment gaat het zelfs de sfeer natuurlijk een beetje verpesten. Als je dan voor de zoveelste keer wat zit... wat dan? En, uh, dan belt je op en dan, dan kom je nou er twee koekjes ja, en dan... Nou ja, dat is Dat is, echt een dat is niet alleen Dijsselbloem. Dat is ook uh, minister Ascher en Bussenmaker over het onderwijs. En Ascher over, over de kinderopvang. En uh, Plasterk, die wil de provincies uh, opnieuw gaan indelen. En het grote verschil natuurlijk met andere kabinetten... is dat ze voor al die maatregelen uiteindelijk steun van de oppositie nodig hebben. Dat, hoeft niet, dat kan ook CDA zijn of zo. Nou, ja. Maar ja, soms denken ze... Misschien kunnen we iets met GroenLinks uh, regelen. En ik vind het overigens prima. Want kijk, als wij uh, op een of andere manier iets van onze ideeën... in het kabinetsbeleid kunnen, kunnen laten opnemen... ja, waarom zou ik daar tegen zijn? Maar tot nu toe hebben die gesprekken nog niks opgeleverd. Even dan, en er zijn vandaag een paar dingen uitgelekt. Ja. Een paar van die maatregelen. Even heel kort, ja, ja nee, in ja, één okay. zin waarom. Ja, geen mening. Ja, uh, geen mening. ja. <laughs> ja nee, graag. wel. een mening. Oh. Het toeslagensysteem gaat op de schop. Zorgtoeslag, uh, kindgebonden budget en huurtoeslag worden één. Ja. De huishoudtoeslag, goed plan? Ja, dat is goed. goed plan. Er zijn veel te veel toeslagen nu, veel te veel verschil. Niemand kan door de bomen, het bos misschien. Goed, goed plan. En dan uh, een cadeautje voor de minima krijg je 100 euro erbij, een, eenmalig. Ja, geen goed plan. Je moet iets doen aan het feit dat mensen zo'n uh, relatief lage inkomen uh, verdienen. Rutte beloofde in de verkiezingscampagne nog 1000 Ietsje euro meer, erbij. Ietsje meer, precies. Dus ik, maar ja, ja, nul erbij, hè, nog. Dus dat is nu al 100 geworden. Dat is een eenmalige uh, ja, een, een afkoopsom voor slecht beleid. Slecht <lacht> en dat is voor iedereen, hè, geloof ik? Ja, voor iedereen. Ja, ja. dit is het. Ja, ja, nou, dit is alleen, alleen maar voor de, de, he, de, het de minima. Ja. Nee, slecht idee. En dan, mijn moeder mag mij een ton schenken. Zodat ik mijn huis kan verbouwen. En dan uh, ze ja, zomaar zonder belasting. Ja, goed plan. Ja, dat is op zichzelf wel goed dat dat verruimd wordt. Maar het heeft natuurlijk wel als nadeel. Er zijn niet zoveel mensen die hun kinderen een ton kunnen schenken. Dus als je die mensen belastingverlaging uh, geeft. Want dat is het in feite. Dan zal dat toch weer door andere mensen moeten worden opgebracht. He, als dat betekent dat straks uh, de ver verplegend personeel op de nullijn moet omdat de overheid geen geld meer heeft om uh, he, meer uh, salarissen te betalen. Ik me af hoeveel mensen daadwerkelijk een, een ton gaan geven, hoor. vraag ik me af. Uh, of ze doen. Ja, nee, maar de dat... mensen die heel veel geld hebben. Maar ik neem ze... aan dat het tot een ton is. Dat je, dat nee, per ja, tot een, een ton, ton ja. Ja. ja. Dus je kunt ook twee Ja, maar Nu is, geven. Het, uh, is die grens heel laag. Dus ja. Het is 5000 euro. Dat vind ik heel weinig, dus ik vind het best goed dat het verhoogd wordt. Maar mensen die zo niet doorstromen, toch? je geld, ja. geld moet rollen je, Dat ja. is toch een beetje belangrijk dan. Je, nou, want waarom ga je nou meteen zeggen ja, dan moeten dat hoesten we dan toch met allen op. Ik zeg alleen, dat als je, je als je dat nu niet meer belast... dan zal dat ergens anders weer moeten worden opgebracht. En dan hangt het er maar van af wat ja. je daar dan voor kiest. Eerlijk is eerlijk. Maar ik heb er niks op tegen op zich dat je belastingvrij geld aan je kinderen kunt geven. Dat is een lekker rechtstandpunt. Nee, uh, is dat een rechtstandpunt? Nou, ja, vind ik vind heel goed. Ja, lekker liberaal. GroenLinks zijn nee. ver, verrast, zo doen we dan gewoon. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, dat weer. Zo meteen praten we verder. En dan uh, over je tour. En uiteraard uh, tegen Tine um, hebben we het uitgebreid nog over Syrië. Maar Roelof. Ja, morgen, dan is het exact 50 jaar geleden... dat Martin Luther King zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield. Hij schetste erin zijn beeld van een Amerika zonder discriminatie... En, en met gelijke rechten voor iedereen. Een hoop artiesten hebben zich in de loop der jaren laten inspireren... door deze man met zijn droom. We hebben er een paar op een rij gezet. <lacht> Linkin Park, Common featuring Will. I. Am en Bakermatt. I come to this magnificent house of worship tonight... My conscience leaves me no other choice. A true revolution of values will lay hands on the world order and say of war. This way of settling differences is not just. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.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 One day, one, day, one, day, one day this nation, this nation will this rise, rise, up, up, rise, up, rise up live up, up to the meaning of its creed I have a, dream, I have a dream, that dream that one day on the red hills of Georgia the road, sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream one day, one day, one day En dit laatste nummer, Vandaag heet dat, van Bakermat. Het is nu een flinke hit. We hebben er ook een mooi filmpje van gemaakt, deze compilatie. Die kun je zien op onze Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. Er zijn natuurlijk nog veel meer artiesten... die Martin Luther King als inspiratiebron hebben gebruikt. Dat deden we, we ook al in de jaren 90. En met we bedoel ik uh, DJ's. Maar dat klonk allemaal net een tikkie anders. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I still have a dream. Ik danste daar wel op voor de... vroeger. Vroeger. <laughs> Goed, iedere dinsdag dan, uh, duik ik in de wereld van de entertainment. Met mijn entertainmentman Mark Koster. Um, een dame die de internetwereld behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Daar hebben we het over. Vandaag Marissa Mayer. Die um, de basis van Google uh, van uh, Yahoo, ja. Ze was de basis van Google. Ja. Ze heeft Google helemaal uh, groot gemaakt. Zij heeft Gmail bedacht. Zij heeft Google News bedacht. En ze heeft Google Maps bedacht. Ze was de twintigste werknemer daar. Ze heeft nu 300 miljoen ongeveer op de bank. 300 miljoen dollar. En ze is naar Google gegaan. En wat nou het mooie is... Ze heeft, Go ze is ze heeft, ze, ze heeft Google deze week verslagen met Yahoo. Yahoo lag helemaal in puin. Het was een bedrijf waar ja, macho's een beetje aan het rommelen waren. Alleen maar ruzie aan het maken waren. En ze heeft, ze heeft uh, haar voormalige werkgever verslagen. Met 4 miljoen uh, unieke bezoekers per maand. Op 196 miljoen zijn ze uitgekomen... En Google staat op 192 miljoen. Ik dacht eerlijk gezegd, Yahoo, Yahoo, wie gebruikt dat ja, nou jij, nog? Maar nou, dat is dat was niet waar. Hè? Want Yahoo was natuurlijk veel hipper en cooler dan Google. Google was vroeger, een, ja. Nou, vroeger. En die jongens van Google waren een beetje neurderig. Zij is ook een enorme nerd. Ze heeft op Stanford University gezet, Een beetje het TU Delft van Amerika. <lacht> uh, daar werken alleen maar jongens die, die hele dikke brillen op hebben... en uh, verder eigenlijk nooit wat doen. Zij ook, hè? In, haar, in haar leven... Op de campus, dat is wel beschreven, dat zij terwijl andere pizza's uh, aten... en een beetje achter de jongens zaten, werken zij echt lang door. Ze sliep ook één nacht per week. Sliep ze niet, was aan het werk. <lacht> en uh, ja zij is dus weggekocht door Yahoo. Door een paar gasten daar die een belang daarin hadden. En die zagen dat belang in elkaar storten. En toen is ze gaan werken. Keihard, niets ontziend... Ze heeft iedereen ontslagen waar ze, geen, waar ze niks meer had. Dat die ze, ja, ze gewoon in de krant lekken. En dan belden die mensen op. Hè, dan word jij weer ontslagen door je baas. Ja. Ze zegt, ja, je hebt hem ontslagen. Dan ze zegt, ja, waarom bel je me? Kei en keihard. <lacht> Maar ook heel mooi. Maar dus wat, maakte, wat maakte ze zo goed dan? Want alleen... nou, dat, ze, dat ze volkomen gefocust is. Het verschilt... Dat Yahoo dat lag een beetje in puin. Er zaten wat ranzige types. Of die hadden wat deals gesloten met, met Google. Dus die hadden eigenlijk met de vijand hadden ze al een deal gesloten. Daar heeft ze meteen mij, is ze meteen mee gekapt. En ze heeft gezegd, we gaan weer producten ontwikkelen. Ze heeft dat Yahoo mail. Dat is nu weer een groot ding. Mm -hmm. Ze heeft ook gezegd, waarom komen mensen naar Yahoo? Om hun mail te checken en op hun mobiel het nieuws te checken. Dus ze heeft eigenlijk een Google variantje gebakken voor dit jahoe. En het is aangeslagen. En alle mensen die niets met haar mee willen, eruit. Die zijn er met gouden handdrukken, maar ook van de ene op de andere dag. Gewoon, nou, in, in, in een paar seconden kon het gebeurd zijn. Je, je, je vindt er wel fantastisch, hè? Nou, ik vind het, je, je omdat, het, helemaal... het zo, nou, omdat kijk, als mannen dat doen, dan zijn het monsters. En als vrouwen dat doen, dan zijn het ook monsters. <lacht> maar ik heb dat toch liever bij een vrouw. En het allermooiste is, dat is wel leuk, dat ze, deze of vorige week is er in Valk een fotoshoot met haar geweest. En je moet eigenlijk er even naar kijken. Ze ligt er heel bevallig op zo'n <laughs> zo bord in een Michael Kors jurkje, onbetaalbaar duur. Met, met van die uh, Yves Saint Laurent schoenen aan, heel groot... en met een iPad in de hand waar ze zelf op zich... en nou heb je in Amerika, de feministes, heb je een beetje de, nou, de groen vleugel die vinden dat eigenlijk schandelijk. Oh, dat ja. ze zich als een soort, ja, uh, <lacht> neerzet als een meisje... wat, ja, genomen wil worden eigenlijk. Aan de zalig, andere kant ja. heb je ook feministen die het wel cool vinden. Ja. Nou, dat, dat dend het maar door daar. CNN Business heeft het daar al dagen over. Dus dat is een prachtig verhaal. Even we hebben een fragmentje van uh, uh, wat ze ervan vindt. Het is natuurlijk een rolmodel, nou ja, voor een gedeelte van Amerika, maar voor een groot gedeelte is ja. dat. En, Gaan we eerst dat fragment luisteren? Ja, ja en daar wil ze zelf eigenlijk helemaal niks van weten dat ze een rolmodel is. Ik denk dat je een certain amount of lack of awareness en lack of self-consciousness there. Because Want ik tend to be on the shy side. En ik denk dat als je to think about. The fact that you're different, or the fact that you're unusual, or you're the fact that you know you're odd, that can be very disempowering in terms of being able to to find your to find your voice. Oh, she's on the shy side. Ja, nou, ja. dat is wel een beetje. Dat er staat een. Het is een beetje hè? He? Ja, het dus is kiki. Is dus leuk, kiki. Maar ze speelt het ook een beetje. Er staat op, op business insider een fantastisch verhaal. Acht pagina's moet je lezen als je meer van haar wil weten. En haar man is daar ook geïnterviewd. Dat is een bankier, een hele nette man. Die zegt: Nou, dat valt me mee thuis hoor. Dus misschien is, is, he, is ze toch wel stouter dan we denken. Ik denk dat ze het een beetje gespeeld heeft. Ze heeft ooit een keer gezegd: Toen ze bij um, Yahoo binnenkwam, was ze vijf maanden zwanger. Ze werkte door tot acht maanden. Dus even vrouwen in Nederland, dat kan gewoon. Ze werkte dus door. Ze heeft maar twee, maanden, of twee weken zwangerschapsvlof uh, gehad. En ze heeft een nursery room laten bouwen bij Yahoo. En toen heeft ze afgekondigd hoe hard ze is. Ik wil dat alle mensen op hun werk verschijnen. Dus thuiswerken, wat bij Google vrij normaal was... heeft ze meteen afgeschaft. Toen heeft ze gezegd, Ja, werken is een fysieke bezigheid... die we met z'n allen moeten doen. Ja. Je komt op je werk. Nou ja, En ja. zie je het succes van zowel Google als zo? Ik Yahoo. vind het fantastisch. Dus Ze het is, het is, ja, is, is, is van Finse origine. Ze, is, ze, ze, ze zegt, van mijn, mijn enige leven is God, mijn gezin, en Yahoo. Ze is ook nog streng christelijk. Dus het is... Alles valt daar op zo'n American Dream samen. En ze is niets ontziend en ze heeft ook nog nooit één moment van zachtheid getoond. Daar dat vind ik wel ontzettend cool. Lekker. Clint Eastwood is cool, <laughs> maar als je een vrouw hebt die nog meer nog cooler is dan Clint Eastwood. Ja, ik heb daar alleen maar diepe diepe bewondering voor. Ja, en ze en en en en is vroeg nog, een, nee, nog een verschil, ja, nog een leuk ja. verschilletje. Je hebt dan die geeks in in, in Palo Alto hè, daar aan de westkust. Steve Jobs, die veel hebben gezien. Een beetje hippieachtig, t-shirtjes, t-shirtjes. Dat doet zij dus niet, want ze heeft een waanzinnig duur huis... waar ze ook trots op is. En ze, duur, ze draagt de la, duurste Oscar de la Renta shirtjes. Ze woont toch dus, in een penthouse, geloof Ja, ook, ze in woont een, in een penthouse, in, Four Seasons in... In het hotel, in, in, ja, in Four in, in, Seasons. Ja, ze heeft nog meer huizen, maar daar zit ze dan meer. Waar ze dan twee uur slaapt en weer naar haar werk gaat. <laughs> dus dat is echt een fantastisch verhaal. On uh, Nederlands ook. Ze zei ja, iets zeker. over in een interview over hoe ze uh, op school was vroeger en dat het toen al in zat dat ze hield van keihard werken en een liefde voor computers. One of my classmates in school once said, you know, computer science is the one discipline where instead of you telling your work when it's done, your work tells you when it's done, and your project gets to tell you when it's How finished. It and it's there was something about that that I really liked. I liked that act of building. Ja, kijk, kijk Bram, je jij, jij bent nou politicus. Als je nou honderd van dit soort vrouwen in Nederland de baas maakt, dan zijn we toch zo uit die crisis. Je schaf de uitkering een ja, beetje. Dan mogen we, we niet, af. niet meer thuis, dan mogen we we niet thuis hard werken. werken. Ja, ja, maar het, ja, maar het is, we, we doen er altijd een beetje lachen, maar hard werken ja, ja, ja. is dus kennelijk heel goed. Ja. Super Calvinistisch, keihard erin ja. en je wordt succesvol. Ja. En je ja, kijkt me ik, een beetje droef. Uh, aan. Nou ja, ik zit me een beetje te, te bedenken hoe hard al die politici werken. En, uh, hè, maar dat is natuurlijk, ja, dat is niet het beeld. Hè. Het beeld nee. is natuurlijk dat er in dat zakenleven bij die banken. En, hè, vorige week was zelfs iemand, uh, geloof ik, uh, daar aan dood gegaan, aan hard werken. Ja, ja, ja, ja, ja. In Londen. Dat kan ook gebeuren. O overnighters heet dat. Daar zijn ze bekende overnight. Ja, dus dat, dat zijn mensen staten, die dan. Ja. In, in meer, die dan met de taxi naar huis worden gereden... Ja, om te dan blijft de taxi ja, voorstaan. Precies, ja. Dan gaan ze onder de douche. Dan gaan ze met dezelfde taxi terug. Nou ja, ik weet niet, Het dat heeft ze gedaan. Ze ja. zijn ze overnider. Be bekend fenomeen. Ja, daarom. Ik was ook trots op. Ik weet niet, dit is nou niet een soort van... Het it, is it, niet een leven dat me heel erg aanspreet. Nee, geloof oh, ik. nee, nee. ik zeg. Nee. Maar, maar goed, voor Nederland misschien goed. ik. Hè? <laughs> ik het prima hier. Maar zo'n nursery laten bouwen en dan je kind daarin stoppen, dat is wel ja. handig. En dan nou, zeggen we nou, dat nou, niemand meer thuis nou, mag werken. Hè? Want nou. daar is een beetje bekend mee geworden. Dat wist op een gegeven moment iedereen dat zij dat had afgekondigd. Want dat, dat was natuurlijk helemaal tegen de trend in. Nee, ja, en toen ging het weer zo goed. Ja, dus ze ze, het, daar zit een vorm van hypocrisie. Daar is ja, ja. waar je op doelt. Nog even over die feministen. Die zijn... Da, buiten we dan weer af, oké? Ja, Van mijn... links stroken. Ja, die, die, die, die, die types, die, ja. die, die, die beetje linkse gasten, ja, die, linkse gasten die, ja. die, die zijn daar ruzie af aan het maken. Ja, ook, Melissa uh, Meijer, ik ga. Word maar meer als haar, Willemijn. <laughs> Echt goed voor je. Ze heeft er weinig <laughs> zin in, volgens mij. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Melissa Meijer. Hm. Goed, wellicht. Um, Zometeen praten we verder met Bram van Oijek over Syrië en over zijn tour door Nederland. En, en Mark, jij was gisteren uh, backstage bij yes. RTL Late Night. Ja, Luc nog gezien, de Eerst man die hier uh, tijden zat. Eerste aflevering I van Roberto. Ja, zo meteen hebben uh, we het goed. er nog even kort over. Eerst het NOS-journaal van half tien. Hier is Raymond Serré. Dit is radio 1.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 In het Zuidwesten van Groot-Brittannië... worden de komende anderhalve maand 5.000 dassen afgeschoten. De dieren zijn volgens boeren gevaarlijk voor hun vee... omdat dassen runder-tuberculose kunnen overbrengen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben vn topman Ban Ki-moon en zijn echtgenoten ontvangen. Ban Ki-moon is in Nederland voor de viering van 100 jaar Vredespaleis in Den Haag. Samen met koning en premier Rutte... neemt Ban Ki-moon morgen in het Vredespaleis een gedenkboek in ontvangst. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Grof. 5000 dassen brandt, dan moest je jouw groenlinks pijn doen. Afgemaakt aan de beestjes. Oh, We gaan even naar andere dingen. Dat komt natuurlijk uit de cliché-mode nog. Ik zit er nog even klaar mee. Dat was nummer 6. met ging over de toppen en beestjes kunnen we naar de uitzending. Kunnen die andere 7 nog wel even doornemen straks? Maanden voorbereiding zaten erin. Kosten nog moeite werden gespaard. En heel Nederland hield de adem in. Zou het hem lukken? En gisteravond half elf. Ja, toen was het zover. Tot dan, de late night man. Hij presenteerde voor het eerst zijn late avond talkshow. Grote vraag was natuurlijk, gaat die Knevel en Van de Brink verslaan qua kijkcijfers... en wordt dan straks serieuze concurrentie voor Pauw en Witteman? Nou, dat eerste is gelukt, althans gisteren. Dan had 734.000 kijkers, het christen duo iets minder, 718.000. En daarmee voldoet Umberto keurig aan de verwachtingen. Die 734.000 mensen keken naar onder andere onderbroekkoningin Marlies Dekkers... de Volendamse volksheld Jan Smit, crimejournalist John van de Heuvel... en naar deze vrolijke schafuit. Feyenoord heeft gewonnen met 3 tegen 1. En ze speelden tegen NAC. En dus had de doelman van NAC, Jelle Terrouwelaar, een pleurische Jullie hebben Feyenoord niet echt heel erg moeilijk gemaakt hier in de Rotterdamse kruip. Dus je gaat dan niet elke interview wat we nu gaan doen... Uh, ga je een beetje bij de hand lopen dan toch? Kijk. Meteen sfeer heet dat. Uh, Luc Ickink, voorheen onze Luc bracht daar meteen sfeer. Hij is nieuwsduider achter de desk. En bij zo'n grote introductie doet natuurlijk iedereen er een plasje... over journalisten en thuisrecessenten. En uit die grote brei van reacties, als je daar een beeld uit wil destilleren... kom je zo'n beetje uit op het is een verdienstelijk begin. Montere toon, onderscheidend van wat er bij de publiek te zien is. Maar er zijn ook een paar klachten. Slecht geluid... Jammer van die reclameblokken. Daar werd op Twitter behoorlijk over geklaagd. Hè? Veel langere reclameblokken. Maar hoe wordt er hier aan tafel geëvalueerd? Mark, je hebt drie Mark. fragmenten uitgezocht. Ja, um, drie fragmenten. We beginnen ja. met een fragment wat echt een leuk tv-fragment. hadden ze leuk ingestoken. John van Heuvel wordt gesoet door Nico Meijering. Dat is de advocaat die al jaren hekel aan hem heeft. En in de uitzending presenteerde Meijering een sommatie. Ik ga jou zoeren. En dat was heel leuk wetten maakt het open en zij toen het volgende. Ik heb overigens voor je meegenomen, dat vond ik al aardig. Want ik denk, we zien elkaar toch. Dit is de, de sommatie om te gaan rectificeren. Oh. En dan zul je dus ook zien... Mag ik dat even zien alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ho, ho, ho, Als we dan ho, toch hier zijn, ja. ik wil even de rijdende rechter. Oh, oh, oh, Mag, overmaken? Maken. Moet je even vragen, mag hè, ik het niet openmaken? Mag ik het openmaken? Ja, je mag het Ik mag heb ja. nee, Gaat u gaan. Ik, het ik, een kopie ik, katje, hoor. ik lees ondertussen. Ja, ik dit was, was leuk. Eigenlijk... Nou, dit vind ik leuk. Omdat, kijk, Paul Witteman is dan wat stijler en wat, wat, wat keuriger. En dit is gewoon een leuk, leuke televisie. Een beetje huiskamer, een beetje laten zien. En ik vond, het was natuurlijk he heel mooi opgezet. Hè. Die redacteur hebben me dat ook verteld. Maar dat, dat speelde die lekker uit. En Van den Heuvel werd even keihard aangepakt. En die had het ook even moeilijk. Nou, die had ook een handhoek, hebben we allemaal gezien. Om zijn hoofdje af te vegen. Dus dat was echt, dat was echt leuk gedaan. Vond ik een leuk, leuk moment. Nummer twee. Nummer twee, dat is een minder moment van um, onze, onze hummy. Um, <laughs> hij had die koen van Veenendaal daar aan de lijn, hè, of uh, aan tafel. Dat is die meneer die bij dat uh, goede doelenclubje du duces du de boer had belazerd of althans te veel salarissen had gevraagd. En ze kwamen daar in de uitzending achter dat er nog veel meer directeuren waren... die ook geld hadden gekregen. En dan denk je, vraag eens even, hoeveel krijgen die dan? Maar dat stel, die vraag stelde niet Humberto, maar Jan Smit... Maar ik Zo. hoor de hele tijd we, we, we, we, we. Maar volgens mij ben jij de enige die dit geldbedrag geeft. Nee, niet. Dus nee. Er zijn nog meer mensen die 160.000 euro uh, per anderhalf jaar verdienen. Ik, ik ken de bedragen niet uit mijn hoofd. Ja. Ja, toen ging je een beetje hakkelen, hè? Nou, wat interessant is dat we hier gewoon op een full-blown nieuw stuiten. En dat was zeer, zeer interessant, maar dat... Jan Smit, en dan vandaag hoor je dat ook op Twitter, hè? van uh, ja, nota bene Jan Smit. Vraagt ja, dat, dat. Werd, ja, dat, ja, en dat vind vindt ik dan, dat vind beetje... dan allebei, vind ik een beetje lullig voor zowel Humberto als voor Jan Smit, alsof die man niet goed bij zijn hoofd is, dat is een hele goede vraag. Maar dan hoor je de kritische, ja, kijk, daar zie je dan dat het geen goede journalist is. Dat vind ik niet helemaal, ja, nee. jij schudt ja. ook van ja, ja, dus ik vind dat... Alsof je aan dat ene dingetjes Kinderachtig. Laatste, dat was... Ja, het laatste fragment is, dat, dat vind ik Humberto goed in... dat Humberto vat ook leuk samen en komt soms met de wandlijners aan... die een vraag niet meer... Ja, waardoor de vraag niet meer gesteld hoeft te worden... waardoor je een soort van filosofisch moment krijgt. Ja, ik. <lacht> nee, ja, het zit nou te ginniken, Rolof, maar het is echt mooi wat hij hier zegt. Dus het, we hebben het over die man die dus gegraaid heeft... En die dan eigenlijk ongeluk gegraaid heeft, die heeft dat niet aangekondigd of niet, niet uh, kenbaar gemaakt. En dan zegt u over het volgende. Kijk, integriteit is dat wat je doet wanneer niemand kijkt. Ja, en ik kijk. vroeg me af dat als je, wanneer je die facturen ja. stuurt op dat moment, heb je geen moment waar ik, ik dacht: mm, maar dit moeten we gewoon aan de grote klok aan. Jongens, ik doe dit, anders kan ik niet leven. Want dat zeg je eigenlijk. Dat is wel de bare essence van dat gesprek. En ik vond dat zinnetje heel mooi. Dat is verder door niemand opgepikt. Maar ik zat in de zaal en vond ik wel. Ontroerend eigenlijk dat hij dat zei. Heb je het gezien, Bram? Dat wat je doet als niemand kijkt. Ja, nee. Mooi, maar dat, ik dacht dat het een soort uit een moekie kwam. Maar oh, ja, hij heeft het nou, gewoon. Nou, verzonnen? ja. ja. Nou, je kijkt er een beetje cynisch. Nee, bij. nee, nee, nee ik kijk helemaal niet cynisch. Nee. Nou, ik weet niet hoe ik kijk, maar ik, ik vind het een hele mooie uitspraak. Hij ja. ja, heeft misschien wel zelfverzonnen, ja. Ik is vond het heel mooi. mooi. Ja. Dus dat vond ik een Daar hoef je geen vraag meer te stellen, nee. want dan heb je het probleem benoemd. En yep. dan hij ging erop in. Ja. ja, ik vond het goed gedaan. Ik vond het wel een acht waard, die uitzending eigenlijk. En Luc? En Luc. Ja, Luc, vond, Luc maakte een paar geniale grappen ja. in, de, in de voorbeschouwing. Dus toen werd hij even getest door een... een hij werd even ingeschoten ja. voor de uitzending. Hij had een paar hele goede grappen over Tiger Woods. Maar ja, dat op tv is dat toch moeilijk overbrengen. Dus Ik heb alleen de vooral het eerste blokje en het laatste gezien. Eerst eerste dacht ik... Zo ken ik hem van hier. Ja. Daar, op daar moet hij op doorgaan. Pleurishekel. was echt zo'n woord ja. van Luc, hè? Ja. Pleurishekel. Nee, kom goed. Luke komt af. goed. Luc wordt ook... Komt nee, mag goed. Mag ik nog ja. één ding zeggen? Ik, heb, ik google het net even. In tegen tijdens wat je doet als niemand kijkt. Umberto gebruikt hem vaker. Heeft hem op de radio ook... Uh, maar misschien ja, het is het wel zijn. gewoon van hem zelf. Ja? Een spreuk van de man. Ja. Ja, maar dat is ja. toch mooi? Ja. Zit ik hier nou, ben ik hier nou te lyrisch nee, over? Nee, nee, ja. Je moet even dat <laughs> je mondhoek halen. Maar verder is het... Uh, God, <laughs> dat is een mooie avond. Ja, met Louis zijn. En... Zometeen meer van Bram van Oik. En van Mark als hij hierbij gekomen is. Gaan we zo wat kritischer worden? There is Ik vind het nog steeds mijn nummer. Dit was ons momentje, ja, Mark. Drie. Oh. Je let niet op. Nee, wel. Dit is, dit is geen jaren nah, tachtig. Nee, nee, de verkeerde kant van je hart. Ja, de verkeerde kant. Toen de, toen de synthesizer al weg was. Een goede plaat, Bram van Ollick, Crowded House. Don't dream it's over. Ik hm, vind het niet zo. Nee, nee, nee. Oh. nee. Jullie plaatje begrijp ik zo. Nee, zo, nee, nee toch? Nee. Wij hebben altijd even ja, een niet helemaal mijn. Uh, We hebben geen momentje <laughs> vandaag. Nee. nee. nee. Goed, nou uh, laten we maar zitten. Radio 1, BNM today. Ja, we hebben het over de, de tour die Bram van Ooyek maakt. Namelijk langs allerlei uh, opmerkelijke burgerinitiatieven. En ja. dan, da, dan sta ik nog niet helemaal te juichen. Maar het zijn best. Dan ja, moet je een dagje meegaan. Dat is echt hartstikke leuk. Het klinkt wat suf, maar het zijn, mo het zijn, wat mo het zijn mooie plannen waar je langs reist. Geef, geef eens een voorbeeld. Nou, er zijn heel veel mensen die uh, die dingen gaan doen... omdat ze het zat zijn om uh, bijvoorbeeld op de overheid te wachten. Uh, of omdat ze vinden dat het eten niet lekker genoeg is... of de chocola niet goed, dan gaan ze goede chocola maken. Als ze vinden dat er te slordig met energie wordt omgesprongen... gaan ze energiezuinige wijken bouwen. Als ze vinden dat uh, de verzekeringsmaatschappijen te veel verdienen... dan gaan ze zichzelf verzekeren als zelfstandig gezonde personeel. Als ze vinden dat er te weinig groen in de buurt is... dan gaan ze moestuintjes... Uh, aanleggen ja ja ik ja nee nou ja, ik vind het helemaal ik vind het helemaal niet suf ik vind het hartstikke leuk ja, ik ben nu al uitlegt. zes dagen ik ben al zes, zes dagen onderweg en Daarom heb ik om Bertoltan ook niet gezien eh, gisteren. Ja, dat kan bij de uitzending gemist, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Bram omtoer, hè? Heet ja, het. zo is het. Ja, ja. dus, dus het, ja, ik vind het interessant, omdat ik ook wel wil weten wat. Uh, ja, willen die mensen nog iets van de politiek? Of zeggen ze bemoeien er oh, hè, Laat ons alsjeblieft en bemoeien je er niet mee. Gisteren bijvoorbeeld bij, bij het Broodfonds. Ja. Dat zijn ZZP'ers die zeggen: Ja, ik heb geen zin in een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is me veel te duur. Ja. We bedenken het zelf wel. Ja, dus dan zijn er 50, in dit geval waar ik gisteren was in Rotterdam, zijn er 50 uh, die een beetje in de sfeer zitten van, uh, van beeldende kunst... maar ook van uh, ja, gewoon kleine bedrijfjes die met wol iets deden... en ik weet het allemaal niet. En die, leggen, die hebben dan een bepaald systeem. Die betalen elke maand uh, een bepaald uh, bedrag. En als er iemand ziek wordt, dan wordt die van dat bedrag wordt die, uh, wordt die betaald. En dan hoeven ze dus niet die winsten van die grote uh, zorgverzekeringsmaatschappijen zorgverze te betalen. En dat waren in dit geval 50 mensen. En die worden daar zelf ook heel blij van. Die ja. zeggen, we trekken een lange neus tegen... Die grote molochen die uh, normaal ons geld allemaal uh, zitten te ver verbrassen. Nou ja, dat zeggen ze niet. En dan ik. staat u erbij en dan uh, Jus, zouden we zeggen. Oh ja, goed. En, ja. en dan. Um... Is het, is, het, is het omdat je denkt, dat kan ik me nou voorstellen... dit is natuurlijk een mooi initiatief, dit past bij GroenLinks. het is mooi als ik op een of andere manier mijn naam aan kan verbinden... of ga je er ook nog iets mee doen? Nou, ik, ik, meestal gaan er gesprekken over. Hè, soms zeggen mensen bijvoorbeeld van ja, de overheid maakt het ons wel heel erg moeilijk... want de ene keer is er wel een subsidie op zonnepanelen en de andere keer wie niet... en dan gaat de btw weer omlaag en dan gaat de btw weer omhoog. Dus mensen hebben wel altijd dingen. Of ze zeggen ja, ik probeer op het stadhuis iemand te vinden die mij kan helpen bij het vinden van een stukje grond... maar ik krijg nooit antwoord op mijn, uh, op mijn e-mails. Of uh, mensen zeggen, ja, ik heb een eigenlijk een bedrijfje... maar het is weer niet een winstbedrijfje. Dus de bank wil me geen krediet geven. En de gemeente wil ook niks doen... omdat ze zeggen dat ik een bedrijfje ben. Dus ik val tussen de wal en het schip. Ik kan natuurlijk niet al die dingen uh, oplossen. Maar ik kan wel nadenken samen met mensen van uh, uh, GroenLinks... die met mij dan op tournee zijn. Wat zou je daar eventueel politiek aan kunnen doen? Dus ik hoef mijn naam er niet aan te verbinden. Want dat willen die mensen natuurlijk ook... heel. Helemaal niet. Die gaan echt niet uh, goed vinden dat ik daar nu een beetje mooie sier ga maken met hun initiatieven. Daar hoef je niet uh, mee aan te komen. Maar ze vinden het wel goed om te zeggen, nou als je nou toch straks in Den Haag bent, uh, misschien kun je zorgen dat, uh, ja. Maar, maar wat ja. is hier precies groen en links aan? Dit, dit kun je toch ook bij het CDA, zou dit kunnen of? Bij de PVD nou, of bij de PvdA? Nou dat weet ik niet. Mensen zijn bezig met heel veel dingen die wij belangrijk vinden. Wij zijn een groene partij die het heel belangrijk vinden dat er zuinig met energie wordt omgesprongen, dat er duurzamer gebouwd wordt, dat de huizen goed geïsoleerd worden, dat uh, mensen zich op een fatsoenlijke manier kunnen verzekeren. Uh, hè, dat is dan meer de, de linkse kant misschien. Dat uh, voedsel uh, niet meer nee. iets is wat ergens anoniem uit een supermarkt komt. maar ja, dat hoort wel bij een bepaalde visie op... Uh, kijk, wij zijn een optimistische partij. Wij zijn wel een partij die, die harde kritiek heeft op uh, hè, de, de, de status quo, om het maar zo te zeggen. Ja. Veel veel dingen die er fout ja. zijn. Maar we zijn ook een optimistische partij. Maar je zou, we zou zijn... bijna zelfs kunnen zeggen, want jij zegt net van... Uh, het past net zo goed bij het CDA. dat, ja, was... dat Pas is mis... niet nee, maar Het past maar misschien, het net zo... Pas ja. misschien net zo goed bij... Het is meer een ja. liberale gedachte. Ja. Het ja. Eigen CDA eigen is juist de partij van de landbouwlobby's en de grootschalige landbouwproductie en de VVD. Maar wel is... van gemeenschapjes. De, de gemeenschappen moeten, ja, de scholen, maar moeten wel samenwerken. Het, Ja, maar wel zolang ja, zo het dan zeg maar, ook een beetje uitkomt in het uh, christen Verhaal. Dat geeft niet, maar dan moeten ze zelf weten. Maar is het maar... niet bijna meer een VVD-standpunt? Je eigen kijk, broek ophouden en we ja. regelen het allemaal wel lekker zelf. Jullie, dus ja, dat, en dat, is het, dat is precies het misverstand wat uh, bijvoorbeeld iemand als halbe zuilstraf van de VVD he, Want die zegt dat inderdaad. Die zegt, we kunnen fijn nog wat meer bezuinigen. Want kijk eens, miljoenen mensen in Nederland doen het allemaal. Uh, zelf. We wel, en ja. dat blijkt nu, en daarom zou halbe Zelfs ze ook eens zo'n uh, tournee moeten maken. Want dat blijkt nu natuurlijk een misverstand. Want mensen willen wel degelijk dat de politiek, zeg maar ook. Uh, ja open he, ondersteuning geeft en meedenkt met dat soort initiatieven. Want soms is het ook domweg dat mensen zelf iets doen... ...omdat ze vinden dat de overheid gewoon veel te laks is... ...als het gaat om energiebesparing. Om maar eens een voorbeeld te noemen, de VVD wil geen windmolens, ...de VVD wil geen zonnepanelen, de VVD wil wel schaligas. En dan, mensen zijn dat zat en die gaan zelf iets doen... ...met een uh, milieuvriendelijke wijk. Dus Halbe Zijlstra is inderdaad van de liberale variant... ...van gaan lekker bezuinigen... En dan kunnen die mensen al dat uh, werk doen. En daar zijn wij niet van. Wat vond, wat vond je het een van de opmerkelijkste ideeën? De mooiste, de leukste, de spannendste? Uh, ik uh, vond uh, bijvoorbeeld heel uh, opmerkelijk hoe mensen soms van uh, uh, producten die uh, op een bepaalde plek in de samenleving. Nou ja, iets wat me heel erg heeft uh, aangegrepen, bijvoorbeeld uh, gisteren in uh, Rotterdam, is hoe. Uh, mensen zeggen, en dat klinkt misschien heel erg simpel... maar we gaan die grote overvloed aan mooie kinderkleren die er zijn... en die na een paar maanden allemaal in die vuilniszakken uh, verdwijnen... die gaan we op uh, scholen waar uh, kinderen in de winter niet eens een dikke jas aan hebben... en dat soort scholen bestaan in Nederland. En ik heb het gisteren ook gezien. Nou hoefde je gisteren natuurlijk geen jas aan te hebben, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel, vergis je niet hè, hoeveel mensen er op dit moment zijn... die heel moeilijk hun hoofd boven water kunnen houden. En er zijn dus mensen die zeggen op een gegeven moment... die zien dat op het schoolplein en die zeggen... Dat zou zo niet mogen moeten zijn in Nederland. Dat ga ik wel dan doen. Dus niet alleen een mening hebben van... Ja. Uh, ja, maar dat is een schande. Nee, gewoon iets doen. Een winkeltje beginnen of een plek beginnen... waar mensen kleding mogen Nogmaals, het klinkt heel simpel, maar je moet het maar doen... En je moet de tijd er maar voor nemen. En je moet maar doorzetten. Ook als het moeilijk is om een pandje te vinden. Of als je de gemeente op je dak krijgt. Omdat je niet aan de hinderwet, uh, weet ik veel, hoe die vergunning allemaal heet, maar, voldoet. Dus dat vond ik heel mooi. Maar ze waren er echt, eerlijk gezegd, heel veel dingen die ik heb uh, gezien. Maar dat is toch een beetje Gaan ondernemerspartij? Ja, willen mij voelen. we zijn niet tegen ondernemers hoor. Nee, maar nee, dit toch? Nee, nee, maar, nee, nee, nee. Oh, de cliché-trommel nog een keer. Nee, uh... helemaal niet. Nee, want jij maakt nu een cliché. Nee, maar wat nee. ik. Van, me, me, nee, maar dan moet zo'n overheid wel zeggen: Nou, we gaan de belastingen verlagen. Nou, of we gaan ja. bijvoorbeeld de vergunningen ja. stelsel verbeteren. Maar wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om de belasting op arbeid. Hè, want nu worden heel veel belastingen worden betaald. Door arbeid heel duur te maken. Bijna al je premies en je ja. verzekeringen en zo betaal je. als omdat we zoveel moeten opbrengen. En, en de vervuiler, hè, dus als je energie verspeelt. Of als je, dat hoef je allemaal letterlijk niet te betalen. Daar is helemaal geen. Belasting op. Dus als je dat belastingssysteem... helemaal over, andersom zou organiseren, mm -hmm. dan zou het inderdaad veel beter worden om mensen in dienst te nemen. Veel goedkoper voor werkgevers. Daarom zeg ik, we zijn helemaal niet tegen ondernemers. Integendeel, we vinden dat het heel goed is als in bedrijven heel veel mensen kunnen werken. Mm -hmm. Dus dat soort dingen horen er ook bij, dat je dan politiek probeert te vertalen wat je. Nou ja, ik was vanmiddag in de sociale werkplaats. een, een, een drukkerij, die, die, die mensen met een arbeidshandicap in de, dan zie je dat allemaal. Dus ja. Uh, is de tour al klaar? Nee, nee, morgen dan, uh, ga ik nog naar uh, Nijmegen en Zutphen en uh, Utrecht. En dan is het klaar. Morgen is het klaar. En dan moet er gepraat worden over Syrië. Want ja. dat gaat deze week Mo ook gebeuren. Ja, dat ja. Laten we het daar nog even heb over hebben. Voor tienen. Um, het lijkt er natuurlijk wel op, nu zou je kunnen zeggen... dat die aanval, of een, een, een wat voor vorm dan ook, dat hij er komt. O Obama heeft nu nog gezegd, uh, deze week gaat hij beslissen... over wat voor soort aanval. Ja. Nou ja, Engeland heeft ze natuurlijk uitgelaten, Frankrijk... Komt er een soort van ingrijpen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik ja. denk niet dat Obama... Nog, hè, die heeft gezegd, ik trek een rode lijn. Hè. Dat heeft hij eerst gezegd, toen heeft hij niks gedaan. Er was al eerder een keer een, een, een, een gifgasaanval. Uh, toen heeft hij weer gezegd... Ja, die rode lijn is nog steeds. Hij kan zich gewoon niet... Kijk, Amerikanen houden niet van een president die, die, die iets zegt... en het dan vervolgens niet doet, geloof ik. Dus ik denk echt wel dat er gaat worden ingegrepen. Even, de, dit is hoe Hollande klonk vandaag. Ja, dat ook. Je leidt hier met de kracht ja. de kracht. massacre chimique de Damas neemt zonder antwoord. De kracht. De kracht. De De De De De Goed, ja. hè? Zo'n ja. korte, mooie, korte ja, ja. vertaaling ook. Maar jij zei het zaterdag, al je het breed van die aanval komt er uh, waarschijnlijk ja, je al die. Toen... Ja, dat maar... zal wel... Het gaat er meer, denk ik, uiteindelijk om... Kijk, ik vind ook dat... dat kijk, je mag, je mag niet alleen geen chemische wapens gebruiken. Er is een internationaal verdrag. Dat... Dat, dat die organisatie die daartoe zou maar die staat in Den Haag tegenover het Katshuis. Maar goed, dan die... zou je denken... laten we even de, het, het VN-rapport afwachten. Maar daar ja. heeft Amerika geen nou, zin in. Ja, maar Amerika zegt... wij hebben die informatie. Minister Timmans heeft gezegd... deel die dan met ons... zodat we weten waar we toe zijn. Dat lijkt me heel verstandig. Ik denk ook wel dat dat zal gaan uh, gebeuren. Maar we weten, we weten eigenlijk drie dingen. We weten dat Assad niet terugschrikt voor misdaden tegen zijn eigen bevolking... want dat heeft hij al heel vaak gedaan, met of zonder chemische wapens. We weten dat hij over heel veel chemische wapens beschikt, dat weten we ook zeker. En we weten ook zeker dat hij de bewijzen van deze gifaanval heeft geprobeerd... Nou, zei, okay, he, de minister gepro van Buitenlandse Zaken zegt te dat Maar dat is ook zo, want hij heeft vijf cruciale dagen heeft hij tegengehouden... dat er ja, een andere. Maar we dus weten niet de... nog niet dat Assad het gedaan heeft. Nee, dat we gaat weten het, het nog VN niet, maar heeft wel niet heel, op uitwijzen. heel veel punten heeft hij de schijn tegen. En hij, we weten sowieso wel zeker dat hij chemische wapens heeft in grote hoeveelheden. Syrië is een van de landen met een van de grootste hoeveelheden chemische wapens ter wereld. Maar zijn deze drie argumenten genoeg om in te grijpen? Nou, ik zou hopen, en ik, ik ben geen militair deskundige... dat je iets kunt doen om het gebruik van die chemische wapens tegen te gaan. Je moet niet militair gaan ingrijpen zoals je dat in, in, in, in Irak hebt gedaan... of in Afghanistan hebt gedaan. Want dat, daar hebben we echt van geleerd dat dat... Maar weet, hoe dan? Nou ja, je, je maar dit is wel een, een verandering in groenlinks standpunt. Want jullie waren toch altijd wel licht pacifistisch nog. Ja, nou, we hebben eigenlijk ook wel, we hebben ook wel uh, natuurlijk militaire interventies uh, gesteund. Als we vonden dat het echt uh, nodig was. En dan vaak als er een, een mandaat was van de Verenigde Naties. Hè. Dat ja. vinden we heel belangrijk. Dat zal er nu waarschijnlijk in het geval van Syrië niet komen. Omdat nee. Rusland en China Waar hebben bewezen dat voor? ze dat uh, niet willen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik ben niet voor militair uh, ingrijpen. Ik vind wel dat er een iets strike. moet gebeuren. En ik dacht, hè, ik, nogmaals, ik ben geen militair deskundige. Maar zou je niet op één van een manier met een cyberaanval hè? De, de, de, de de hoe heet dat, de computers onklaar kunnen maken waarmee die wapens worden aangestuurd. Wow. je moet, ja. Wat dat is nou? een beetje ja. naïef. Nee. nee. De de gaan de vind gaat, de, gaat dat vinden Amerikanen. Ik vind dat Obama gaat Kruisraketten niet doen. afschieten en bommen droppen. Dat is wel een hele erg. Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel waar het nu over gaat. Ja, nou, het gaat erover hoe je een geloofwaardige strategie kunt ontwikkelen. En daar zullen we ook in de Kamer, neem ik aan, over gaan. ik dus ben nee, nee, tegen. Er moet iets gebeuren aan die chemische wapens. Dat vind ik echt. Het zou toch verschrikkelijk zijn als er nog een keer, he, omdat wij nog aan het discussiëren zijn van nou, wat gaan maar we ja, nou doen? Stel je voor dat er nog zo'n aanval zou komen? chemische stoppen. Met met een digi-aanval. Nou, nee, dat, dat weet, dat weet ik, ik niet. Ja, maar je ik kunt ik... bijvoorbeeld toch nadenken over manieren om bijvoorbeeld de Syrische commandostructuren of wat dan ook. Ik weet het nogmaals. ik ben Maar Obama, een, Obama gaat niet met jou bellen. Met nee, jou, helaas misschien niet, maar nee. hij gaat iets doen. Ik, zou, jullie heel stressen, streunen, of ik zou het heel snel of niet? Nee, als het, het zo'n soort militair ingrijpen wordt. Nee, maar hij gaat zoals we de, een strike doen. Gewoon net zoals Clinton hebben, dat deed in Irak. Gewoon zoals een beetje bommen. Ja, dat zou ik zeggen. Dat is niet. En als dat nou de enige manier is om die bevolking wel te beschermen tegen gifgas? Ja, maar ik geloof niet dat dat de enige manier is. Is om die bevolking te dus beschermen. Tegen. En ik ben ontzettend bang dat van zo'n ingrijpen. dat daar, en ik denk dat de Amerikanen daar ook bang voor zijn. Dat, dat dat het conflict nog verder zal escaleren. en dat dan misschien die chemische wapens. misschien nog wel meer zullen worden ingezet. Maar nogmaals, ik vind dat we het over moeten hebben. Wat er kan gebeuren, ik ben op dat punt niet de uh, deskundige. Ik weet wel dat het op een aantal, uh, in een aantal gevallen heel erg fout gegaan is... in de afgelopen tien jaar, zowel in Irak als in Afghanistan uiteindelijk. En ja, ik mag hopen dat we andere manieren verzinnen... om die chemische wapens onklaar te maken. Ja, je, maar ik, gaat ik, GroenLinks ik, er, want waarschijnlijk komt die, dat VN-mandaat er niet. Dus dat nee, zeggen, ik denk niet dat er een VN-mandaat komt. Nee, dus dan zegt Engeland met Amerika en ja, nog een paar, Nou, we, elkaar, we doen het met elkaar... En dan, en dan komen ze bij Nederland met Rutte, ze bellen en, op, maar doe je mee. Nee, Een kamer moet houden. Het hangt volstrekt af van, van, van wat er dan zal gebeuren. Je kunt toch niet op voorhand zeggen van... Ik ben daar wel voor of ik ben daar wel tegen. Wat zeg je? Ja, dit is natuurlijk wel waarschijnlijk hoe het zal gaan. En het is ook meest waarschijnlijk dat het... De ik denk dat, a, dat, er a, dat, dat, de dat een aantal grote landen echt nog aan het zoeken is. naar nou, Wat is nou de beste manier om dit te doen? Want iedereen is zich bewust van ah, maar, de risico's. En ook van de lessen van... Uh, hè, wat ik net zei. Van, dat is echt niet alleen GroenLinks die daar heel voorzichtig komt. Maar NBC en CNN melden net al aanval kan al donderdag. Ja, ja. Dus die, die, dat is... van als dat een klassieke aanval is is, in de zin zoals we dat in het verleden ook hebben uh, gezien, dan zal GroenLinks dat niet steunen. Als dat iets is wat een geloofwaardige strategie is, hoe die er dan precies ook uitziet, die het uh, onmogelijk zou maken om die chemische wapens in te zetten, dan ben ik de eerste om dat te steunen. Want ik vind echt dat dat moet. Opgeschreven, genoteerd. Ja? Oké. Okay. Nou, het zal inderdaad weinig verder in Amerika indruk maken, maar... Maar toch. Nee, ja, ja, Laatste woorden. Als eerste strafrechtadvocaat Oscar Hammerstein. Dag Willemijn. Dankzij alle mensen die hun beurs naar de bank hebben gebracht... wordt nu de bank naar de beurs gebracht. Dat is ook een manier om het economisch herstel in te zetten. En zoals altijd op dinsdag, pornofster Bobby Eden vanuit Los Angeles. Dag Willemijn, de gekweekte hamburger uit Nederland is nu ook in de US groot nieuws. Een hamburger zonder vlees. McDonald's was er in ieder geval als de kippen bij met de verklaring. Die verkopen wij al jaren. Wij noemen het de Big Mac. Dat was een Bram van Oh, ik dank. Succes nog even met de tour. was er tot volgende week. Zo meteen langs de lijn. M <lacht> Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Ik kan aannemen, kan schieten. En dan nog een keer op mee. AC Milan PSV. Ruma die gaat schieten vanaf heel ver. Die bal is slecht. Weer door de keeper en wordt binnengekomen. Dat de Rima doet op een Het is 1-1. De Champions League. Morgen in Langs de Lijn. Om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.